Levi van Eck met het NOS-journaal. De ongeveer 15 activisten die in de bomen in het Sterrenbos bij Born zitten... hebben een rustige nacht gehad. Dat meldt de woordvoerder van de actievoerders. Gisteravond werden opnieuw zeven mensen in het bos aangehouden. Ze mochten daar niet zijn of konden zich niet identificeren. De betogers zitten sinds vrijdagochtend in de bomen. Ze willen niet dat grondeigenaar Netcar een deel van het bos kapt... om de autofabriek op die plek uit te breiden. De politie zegt het bos niet te gaan ontruimen. In China zijn vandaag 34 mensen positief getest op corona... die daar zijn vanwege de Olympische Winterspelen. Onder de besmette mensen zijn 13 atleten of andere teamleden. Bij de Nederlandse ploeg is nog niemand positief getest. De Spelen in Peking beginnen aankomende vrijdag... en er geldt een streng testbeleid. Ook wordt iedereen, van sporters tot journalisten... volledig gescheiden van de rest van de Chinese bevolking.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 Het Nationale Weerbureau meldt dat de kou volgens de voorspellingen ook het doorgaans warme Florida kan bereiken. Opnieuw heeft Noord-Korea een rakettest uitgevoerd. Volgens het leger van buurland Zuid-Korea is een projectiel in zee terechtgekomen. Het zou gaan om een middellange afstandsraket en het is de zevende wapentest van Noord-Korea dit jaar. Het land wil vermoedelijk druk uitoefenen op het Westen. Noord-Korea wil af van sancties die juist zijn ingesteld vanwege het wapenprogramma. Het weer. Vandaag breekt de zon geregeld door en blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt een graad of 8. Morgen is het onstuimig met zware windstoten, buien, maar ook soms zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staat een korte file op de A10, de ring van Amsterdam. Bij Durgerdam is de vertraging 5 minuten.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 Zuster, denk aan de buren, ja, zuster. Nee, zuster, zing hier de buren, ja, zuster.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 Oh, ik verlang steeds naar Trongland. Daar heerst steeds vrede, dus ga met me mee. Samen naar het heerlijke Trongland. Ik ben daar zo vaak aan de walen. Ik hoor naar der vogelen lied. Het is of ze mij verhalen. Van al het schoonste dat men ziet. Droomland, droomland. Oh, ik verlang steeds naar het droomland. Daar weer steeds vrij, dus ga met me mee. Samen naar het heerlijke droomland. Zwerver, gij vindt daar vrede, zieke gij kent geen pijn. Daar wordt geen strijd gestreden, daar alle broeders door zijn. Droomland, droomland, oh ik verlang steeds naar droomland. Daar is steeds vrede, sta met me mee. Naar het heerlijke Droomland. Daar vindt mijn jeugd en vreugde weer. Ik kent men geen arm en rijk. Daar is geen zorg en smart meer. Allen zijn wij daar gelijk. Droomland, Droomland. Ik verlang steeds naar Droomland, daar heerst steeds vrede. Dus ga met me mee, samen naar die Droomland. La la la la la la la la la la la la la la la aan de Amsterdamse grachten.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 Mensen, al die lichtjes avonds laten het plein, niemand kan zich beter wensen dan een Amsterdam. Dan blijf ik even staan en dan denk ik blij. Eens komt die dag voor mij in een koets met twee sneeuwwitte paarden. Neem ik plaats met een stralende laag, het geluk. Met In een Koets en daarvoor Wim Sonneveld met Aan de Amsterdamse Grachten. CWM Zandvoort, lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. De volgende artiest is Jan Hendrik Kraaikamp. Wij kennen hem allemaal al onder zijn artiestenaam Johnny Kraaikamp senior. Geboren in Amsterdam op 19 april 1925, en overleden in Laren op 17 juli 2011. Was een Nederlandse acteur en komiek. En hij vormde jarenlang een komisch duo uh, met de aangever Rijk de Gooier. Nou, ik vond hem vroeger een fantastische man. Ik weet niet of jullie de serie kent, dat Zonnetje in huis. Ik heb hem denk ik al, uh, ja, al keren uh, gezien. En het blijft altijd leuk. En u hoort hem nu, Sonny op Senior, met Pik wat je pakken kan. Hier op aard. Is geen ding, zoveel waar, als ping ping. En jammer het geld groeit niet op veld. Dus pik in wat je pakken kan een piek. Heb ik in wat je pakken kan een pikpak. Zakken rollen is een mooi vak. Ja, hoe je op veld. Zeker is een mooi vak. Waarom stom? van de belastingdruk. Wat ik verdien, blijft ongezien. Dus pik ik wat ik pak, ik kan een pikbak. En pik ik wat ik pak, ik kan een pikbak. Ja, zakkenrollen is een fijn vak. Niet van de belastingdruk, niks op ons is een pikbak. Ga <laughs> wel, ga er. Die zak is ook licht. Rijke Piep doet altijd. Steun onbeperkt nobel werk Een pikking wat je pakken kan een pikpak Een pikking wat je pakken kan een pikpak Ja, zelke rollen is een fijn vak Ik Ja, rollen Neem Bill Sykes, spierenheld Die rooft geld met geweld al wie is klein moet handig zijn. Het is pikkie wat je pakken kan en piepak. En wat je pakken kan en piepak. Hoe rollen is een fijn vak. een vak. Heer met hoed kuiert daar. Geen gevaar, kijk hij lees staan, val nu snel aan. En pik in wat je pakken kan, pikpak. En pik in wat je pakken kan, en pik pak. Je zakkenrollen is zo'n fijn vak. Pak hem snel Je ochtend aan, je zakkenrollen is Niet te wild, het is een oude man. Die ik één goud proleet worden mijn vingers heet. Dus heel bewust voor mijn zieler rust, pik ik wat ik pak, kan ik pak. En pik ik wat ik pak, kan ik pak. Zakenrollen is zo'n vijf.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 Het was vakantie, ik weet het nog zo goed, toen ik die jongen in Napels heb ontmoet. Hij kreeg meteen mijn hart en sympathie, in Napoli, in Napoli. Het was een donkere, knappe Italiaan, op staande voet. Ben ik met hem meegegaan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 De dubbele punt is een punt en een punt en wat u niet, niet te weten is dit. Dit leesteken is voor de hoogte methode dood evenzeer als de hitte pittet. Het moet altijd tussen twee zitstelen staan waarvan de eerste en tweede bezit. Dit onderwerp heeft mij geheel in de band en ik raak al een beetje verhit. De dubbele punt is een punt en een punt en daar ben ik nog niet uitgepraat.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 Dubbele punten, ze punt en een punt, en langzaam ik beslis niet te veel. De ene beneden, de andere boven, ze vormen een smaakvol geheel. Ze laten zich lezen in pakken en bellen, zowel als rustig prieel. Met heldere licht van een daar en mijn ogen, die tjergsteren deel. Of u nu verkiest of Dojewski te lezen, of Emma en Lodewijk brunt. Op scene, gedichten of boeken, geen mens hier die u dat beschunt U haalt ze misschien uit de bibliotheek of betaalt ze met klinkende munt Maar wat u ook doet, u begrijpt dat de miste heden de dubbele punt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 Dat was muziek van Cordinees met alles naar mijn zin. En daarvoor hoorde u Dr. Anders P. met dubbele punt. CFM Zandvoort, lokale omroeper uit de badplaats Zandvoort...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 Op de aarde, wat is er voor ons van groter waarde? dan ons dierbaar ouderbaar voor een kind zo wonderbaar kostelijk bezit voor allemaal. Zij brengen troost in ons hart. Van ons heen, dan sta je heel alleen. Verander de dag in de nacht. Eerst deed uw vader.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 zo veel beestjes om me heen, ze komen zelfs als ze me komen heen met ja, duizend beestjes, ja, allemaal beestjes om me heen.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 je hoort de muziek van Lou Bandi. met het regiment gaat voorbij en daarvoor hoor u Ronnie en de Ronnies met beestjes overal beestjes en de volgende artiest is Heieman Scholte en dan hoor ik u denken Heieman Scholte, nou artiestennaam en roep was Bob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 ik heb een tante, heel braaf mens is zuinig en paraat. Alleen op microfoongebied gebied deed tante van geen maat. Ze heeft een zeslam met een loudspeaker, zo waar. Die gans een ganse dag de hele buurt bij elkaar. Mijn tante toch heeft radio. Maar dat ding verveelt me zo.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 Onze ertjes bloeien, dan pluk ik een boeket. Mijn mama heeft ze nooit eens in een vaasje neergezet. Ze zegt pas op voor papa, als die daar ooit van hoort. Hij is zo vreselijk driftig, dan begat hij vast een moord. Mijn vader heeft een groente tuin, De van alles in. Dat is de vitamine. mag daar niet komen, want dan wordt papa grof. Dan schreeuwt hij: Hij is een ze... kikkerbakje, kikkerbak! Klink, klink, kleurt dat je wat doe je in mijn hoofd? Als ik een lief klein slaaltje vind, zet ik hem op de sla. De rupsjes zet ik op de kom, maar dat mag niet van pa. Die rupsenmieren slakken bij